De president van Libanon heeft vanavond gesproken met een groep demonstranten. In het gesprek eisten de betogers het vertrek van de regering. Al twee dagen gaan in Libanon mensen massaal de straat op... om te protesteren tegen bezuinigingen en lastenverzwaringen. De druppel was het idee om mensen 20 cent per dag te laten betalen... om te bellen via WhatsApp, Facebook en andere applicaties. Die maatregel die is weer ingetrokken, maar de protesten gaan door. Eerder op de avond joegen troepen in Beirut nog betogers uiteen.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 Veel Nederlands succes op het EK-baanwielrennen in Apeldoorn. Jeffrey Hoogland die heeft zijn Europese titel op de sprint geprolongeerd. De 26-jarige Hoogland die versloeg regerend wereldkampioen Harry Lavrijzen over twee sprints. En Kirsten Wild heeft haar tweede titel veroverd bij de vrouwen. Na het goud op de afvalkoers won ze ook het goud op het onderdeel Omnium. Het weer nog. In de kustgebieden en het noorden nog kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of acht. Morgen neemt de bewolking weer toe en gaat het van tijd tot tijd regenen. De meeste neerslag die valt in het zuidoosten. Het wordt een graad of vijftien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Je hoeft maar even niet op te letten. En je bent net die ene persoon die in een mail...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 Abrazza tu Puerto Peque, Get ready for the Yan Een uh, zie het uh, invalbeurtje natuurlijk. We gaan overschakelen naar de non-stop van Dance Radio. Tot zover, DJ JK.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 Een, drie een platen achter elkaar. Muziek van uh, Angie Stone, haar nieuwste cd Full Circle... die inmiddels trouwens al uh, heel eventjes uit is. Daarvan hoorde je Ain't Nobody Got Time For That... gevolgd door David Penn en Nobody. En deze plaats van The Boogie Freaks. Give an example. En daarbij wijs ik je nog even op... Uh, ja, in Amsterdam. ADE, hey, die Amsterdam Dance Event... Afgelopen woensdag begonnen. En het duurt nog tot uh, zondag aanstaande. Dus uh, mocht je nog uh, ergens naar een club willen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dan moet je dat vooral dit weekend doen. Want dan uh, kun je leuk wisselen tussen de diverse clubs en de diverse DJ's. Kijk even snel op het forum. Zie ik John staan. Top. We hadden het over de plaats van de Total Trank. Contrast. Job Gieske is ook aanwezig. Lekker bezig Frank. Ik blijf erbij. Nou mooi man. En Aads die vraagt een plaat aan. En die ga ik zo voor je draaien. En Robbie is ook aanwezig. Top muziek. Zegt leuk, hier leuk? Leuke reacties weer voor deze aflevering van, van Leeuwen en Late Nights. Op 7 over half 12 inmiddels. Een die vroeg inderdaad een plaat aan. Die wil de plaat worden van Jody Wadley. En ja, een van haar commerciële platen. Maar dat doe ik dus net even niet. Nee. Ik kies voor de minder bekende CD, The Midnight Lounge. Staat een leuke trek op. Can be a challenge, a challenge. At times challenge. It's over Sedan zie ik dat het inmiddels uh, 14 minuten voor 12 is geworden. We gaan een beetje richting het einde van het programma. Maar... Ik heb nog even te gaan. Sedan en uh, Stick to Your Dream. Een uh, groepje die een, uh, een album uitbracht uh, in 1985 onder een uh, ja, artiestennaam Sedan. En daar is deze trekker te de vinden. En daarvoor uh, Jody Wardley. Kom ze van haar CD Midnight Lounge, waarmee ze toch een iets andere weg inslog. Een, echt een mooie lounge CD. Je moet hem maar eens beluisteren. Erg lekker voor een, een fijne, rustige avond. De plaat heette Whenever, de zogeheten Afro Cosmic Soul Remix. Speciaal eventjes voor de Die vroeg een plaat aan van Jody Watley, dus bij deze dan. Van Leo Late Night. En dat op de vrijdagavond. Tot 12 uur. Dat betekent uh, RB, Soul. Ja, Classics. Met nieuwe muziek. En ook uh, een beetje club, zoals deze bijvoorbeeld. Ja, uh, het yeah, is leuk. Ten Snake en Need Your Loving. Sinn Snake heeft een paar leuke nummers uitgebracht. Dit is er eentje van Meet Your Love in. En uh, ze staan ook uh, gerand voor een aantal uh, leuke remixen van andere artiesten. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze aflevering van, uh, van Leo Late Night. Te horen op Dance Radio. En natuurlijk via CFM in Zandvoort. Uh, op de 106.9. Daar zijn de gepresenteerde programma's van uh, Dance Radio. ook uh, van het weekend te, te beluisteren. En dat is leuk. Dat vinden wij uh, wel, uh, wel leuk. dat dat daar ook te horen is. Zijn we ook weer eens in de eten te horen. op CFM 106.9 in Zandvoort. En uh, dit programma wordt daar een uh, uur later uh, uitgezonden. Dus uh, daar gaat het nog een uurtje door met het tweede gedeelte van dit programma. En mocht je dit programma terug willen beluisteren... dan is het ook mogelijk om dat te doen via Mixcloud. Zoek eens even op uh, DJ Frank van Leeuwen op uh, Mixcloud. En daar kun je eigenlijk alle afleveringen wel terugvinden. En het zijn er inmiddels... Uh, ja, dit zijn er inmiddels 62. Dus dat... Ga uh, ah! je even voort. Deze aflevering zal over een half uur ook daar te vinden zijn. Ik sluit af met deze plaats. Een remix van Dr. Becker en zijn uitvoering van Wanna Be Starting Something. En daarmee uh, komen we aan het einde van deze aflevering van Van Late Nights. Wat mij betreft graag een uh, fijn weekend en uh, tot uh, volgende week maar weer. Vrijdagavond, tussen 10 en 12 uur. Ai, ai.